Tijdens de jaarwisseling was volgens de Nationale Korpschef vooraf gepland. Bij Pauw de Wit sprak ze over een crimineel netwerk. Er zijn 250 mensen opgepakt voor onder meer poging tot doodslag. De politiebaas wil straatverboden voor de relschoppers bij de komende jaarwisselingen. Het Rode Kruis staat in het hele land paraat om gestrande reizigers te helpen door de gladheid. Op Schiphol is een team gestuurd om mensen op te vangen met koffie en informatie. Van grootschalige hulpacties met bijvoorbeeld veldbedden is geen sprake... Maar het Rode Kruis houdt het allemaal in de gaten. President Trump praat deze week met de top van de Amerikaanse oliebedrijven... over het oppompen van olie in Venezuela. Na de arrestatie van president Maduro wil hij dat Amerikaanse bedrijven... daar zo snel mogelijk aan de slag gaan. Volgens de oliebedrijven is daar de afgelopen dagen nog geen contact over geweest. Trump zei eerder van wel. Een Invenlo is een agressieve man met een mes neergeschoten door de politie. Hij weigerde zijn hand omhoog te doen en bedreigde de agenten. Die gebruikte eerst een taser en schoten hem daarna uiteindelijk in zijn been. De man is een dakloze. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het vriest tot min 8 graden en dus kan het glad zijn. Wel is het droog en overdag is dat ook zo: dan temperaturen rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. Nou, gelukkig tegen die kou maak je hier zo meteen kans op een 538 muts en sjaal. Ja, afgesproken? Hey, 538 verkeerde anderflits maakt er geen vertragingen, maar wel even oppassen op je snelheid. Het kan dus glad zijn. 538 de vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Met Kensington onderweg naar Ocesto Lethal Industry. Hoy Sia en Shana Cheap trails. Radio 5, 3, Me see your energy me play no identity. Cause is the thing you ever make me feel, weak, girl. Free. Free. anytime me whine and catch it, this electric pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me nah touch a dollar in my not in this world ain't more than what you get out of the control uh, bij Radio 538. Hey, als dit echt waar is, dan gaan er heel veel mensen, denk ik, champagne kopen. AI of niet, AI of niet, AI of niet. Dat is een vraag. AI of niet, weet jij het antwoord? Dan ga je met de prijs naar huis vandaag. Hey, herken jij het? Nepnieuws als je het tegenkomt op social media of misschien in dit geval wel hoort op Radio 538. Dat is namelijk waar. AI of niet. Omdraait, je hoort een computerstem. Lees de nieuwsbericht voor. De stem is sowieso nep, maar je moet goed letten op de inhoud van het bericht. De vraag is namelijk, is dat AI of niet? Dit is de opgave van vannacht. Uit een onderzoek blijkt nu dat het drinken van champagne... kan helpen bij het voorkomen van een plotselinge hartstilstand. Nou, wat denk je? Is de inhoud AI of niet? Geef je antwoord door via de gratis app van Radio 538. Binnen nu en tien minuten hoor je sowieso het juiste antwoord. Maar als je het juiste antwoord stuurt in de 538-app... dan maak je dus ook nog eens kans op een 538-slaapmasker... 538-sjaal en 538-muts. Ja, dat is dus perfect. Dat is een combinatie om lekker lang te kunnen slapen... na je nachtdienst en warm de straat op te gaan. 538-app, AI of niet, laat me weten.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 TLC en No scrubs. AI of niet? AI of niet? AI of niet? Hey, herken jij nepnieuws als je het tegenkomt op social media of misschien wel net hebt gehoord op Radio 538? Dat is waar AI of niet namelijk om draait. Spelen we hier s'nachts bij mij bij Marnix. Je hoort een computerstem met een nieuwsbericht. De stem is nep. De vraag is: is het nieuwsbericht AI of niet? Dit is de opgave van vannacht. Uit een onderzoek blijkt nu dat het drinken van champagne kan helpen bij het voorkomen van een plotselinge hartstilstand. Ja, wat denk je? Is dit echt? Is het nep? Is het AI of niet? Veel antwoorden in de 50, -50 app die zeggen, nou, dit moet wel nep zijn, hè. Onder andere Martine zegt dit, boy, Herman. Eh, aan de telefoon heb ik Dion. Dion, goeienacht. Goeienacht. En jij bent iets aan het doen waarvoor je heel veel geduld moet hebben. Wat ben je aan het doen? Ik, uh, ik denk, ik haal maar even mijn Lego set uit de kast om uh, die lekker in elkaar te zetten. Wat gaaf zeg, wat ben je aan het bouwen? Een, uh, ja, een mooie, mooie Peugeot, een mooie set van uh, 1700 blokjes. Zo, daar ben je even mee bezig. Ja, zoals je het al zei, geduld is een schoonraad. Denk je hem vannacht af te hebben of wordt het een, uh, nou, een projectje dat je nee. langer over de week verspreidt? Nou, ik uh, ga zo lekker mijn bed in. Um, maar ik ga het er morgen zeker aan het hebben. Het is al geslaagd, Ja, wel leuk hoor, Lego. Ja, ik, ik, ik heb er thuis ook een paar dingetjes staan. Maar het is zo'n dure bedoeling. Hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel Lego? Wat voor waarde heb jij thuis staan? Ja, waarde zou ik schatten rond, uh, rond een eurotje of duizend. Oh, maar inderdaad, is... als je. Ja, het is niet weinig hoor. Maar als je eenmaal één sectie koopt en je zet het in elkaar, dan, uh, dan wil je ook heel snel die twee er halen. En is dit dan de duurste die je aan het bouwen bent? Op het moment is dit inderdaad de duurste die ik aanbouw ben, ja. Wat de kostte deze dan? Uh, deze was voor mij in de korting had ik hem voor 180 haal. Zo, een beetje speelgoed, hè? Het is ongelooflijk. Ja, oké, okay, maar zeker met die grote setjes ben je echt al uh, lang bezig, hè? Ik snap het, ja. Nee, ik hoor je helemaal. Hey Dionne, het nieuwsbericht dat je net hoorde. Wat denk je? Is het ja. AI of niet? Nou, dat is uh, helemaal echt. Je denkt dat het, het is, echt is? Uh, niet AI, nee. Waarom denk je dit? Uh, nou, heel toevallig heb ik hem voorbij uh, zien komen een weekje geleden... Um, ik, ik heb er zelf nog met mijn moeder over staan praten, want wij vonden het allebei wel grappig en best wel raar eigenlijk. Ja. Dat we het vrijwel zelf ook niet durfden te gelopen, maar schijnbaar is het echt zo. Ja, het is inderdaad echt zo. Het is al wel een tijdje geleden gebeurd hoor. Het gebeurde op 8 mei 2025. Toen was het in het nieuws. Uh, onderzoekje. Mensen zijn jaren gemonitord en uit het onderzoek is gekomen dat het drinken van champagne kan helpen bij het voorkomen van een plotselinge hartstilstand al. Blijft dit Britse onderzoek wel zeggen? Ja, je kan je wel beter gewoon veel fruit eten, optimistisch in het leven staan en vooral aandacht hebben voor je gewicht en bloeddruk. Maar goed, het is uitgekomen. Dus, Dion, je hebt het juiste antwoord gegeven. Gefeliciteerd. Dankjewel voor het meespelen met AI of niet. Hey, Daarmee score je ook nog eens het 50 slaapmasker, een 50-year sjaal en een 50-year munt. Kijk, die kunnen we goed gebruiken. Zo so is dat. Heet Dion, succes met je lego werkzaamheden en heb je een fijne week gewenst. Nou, Hartstikke bedankt. Dankjewel. Doei, doei. Dit is 50-year standbar, 12-12. a dream. My World bij Radio 538. Jouw benen kunnen het leven van een kind veranderen. 538. Marnix Westhuis. Je hoort zometeen hoe het zit naar Louis Capaldi en Survive. Radio 538. How long till it feels. Like the wounds finally starting to heal. How long till it feels. Like I'm more than a spoke in a wheel Most nights I feel that I'm not enough I've had my share of Monday mornings when I can't get up But when hope is lost and I come undone I swear to God I'll survive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 Interact en Golden bij Radio De 538 Ochtendrun. En jouw benen kunnen het verschil gaan maken in dit nieuwe jaar. Want in maart organiseren Tim, Rick, Niels en Florentien... van de 538 Ochtendshow, iedere werkdag vanaf 6 uur trouwens... de 538 Ochtendrun om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Als je geen idee hebt wat dat is, ik zal het even uitleggen. Het is het ziekenhuis en onderzoekscentrum in Utrecht... gespecialiseerd in de kinderoncologie. Vorig jaar meer dan 800.000 euro opgehaald. En dat hopen we dit jaar natuurlijk weer te mogen doen. Zo'n waanzinnig bedrag. En mede dus door jouw benen. Die van je buurman, je buurvrouw, je collega's. Ja, iedereen mag meedoen. Aanmelden om mee te rennen. Doe je via vijfdrag.nl slash run. Aanmelden kost 538 euro. Is inderdaad een best behoorlijk bedrag. Maar weet, dat bedrag komt op zo'n goede, waanzinnige, fijne plek terecht. 538.nl/slash run. En wie weet, loop jij 14 maart mee voor het Prinses Maxima Centrum met goede doel. 538.nl/slash run. In this thing called rap Thinking like a double, Rhyme over on a heavily level. Bag in the face, turn up the shovel. Flash on my day and night, all the time. Seven, fourteen, five, divine. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James.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 Niet aan haar. Denk jij nou weg dat ze nu nog wakker ligt? Zij is al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is ze na al die jaren niet toch te warm? Zit vol met vragen. Kijk mij nou Ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel verhaal ik echt volledig uit de hand. Kleed me alsjeblieft, neem nou dit af, snap je het aan. Ik ben al steeds een beetje verliefd. Ik word man is depressief. Oh man, ik krijg op. Alicia Alisha stay bij Radio 25. Goh, wie had dit nou verwacht, hè, met de auto nieuw? Dat we nu in januari met een compleet wit ondergesneeuwd land zouden zitten. Ja, oké, okay, de weermensen hadden dit verwacht, maar die, die, die, die tellen in dit gewoon even niet mee. Go jij en ik? Nee, hadden we niet verwacht, toch? Ik in ieder geval niet. Hey, volgens de website... rijkswaterstaatstrooid.nl Ik weet niet of je de website kent. Superleuke website om even te checken als je de tijd voor hebt. Daar kun je bijvoorbeeld zien... Hoeveel kilo strooizout de afgelopen 24 uur al is gestrooid? Teller staat op dit moment boven de 3,4 miljoen kilo aan strooizout. Holy fuck, dat is fucking veel, hè? In Schotland noemen ze trouwens iets anders met sneeuwschijvers en strooiwagens. Daar geven ze ze een naam en dan kun je ze ook op een, een kaart live volgen. En die hebben briljante namen, allemaal geïnspireerd op alles in muziek en media en dat soort dingen. Bijvoorbeeld een van die uh, strooiwagens heet Salt Disney... Dat is wel een Walt Disney. Uh, andere heet hem weer Kelvin Hair Ice. Uh, Double Snow 7. In plaats van 007. En I Want To Break Free staat er ook tussen. Ja, dat is wel leuk. Laten we, laten we dat ook gewoon in Nederland doen. Onze strooimachines en, en sneeuwschuivers een naam geven. Bijvoorbeeld uh, uh, uh, Marco Stroisato. Uh, Zoutweghorst uh, Jam Ice. Nou goed. Zo kan hij wel weer. Ja, ik voel hem alweer aankomen. Dat ik een gele kaart moet krijgen voor mijn up humor. Hey goedenacht. Dit is 538. Ik ben Marnix. Mojo hoor je zo meteen de Alex Warren. 5, 3, the Every breath is a breaking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 Sky. It's a hell that I call It's a long goodbye On the other side Of the only life I know And it feels like an eternity Since I had you here with me Since I had to learn to be Someone you don't know Ik dacht dat Even hey, wat denk je, is het veilig om sneeuw te eten? Het antwoord krijg je zometeen, net als Taylor Swift naast Sofie de Carpenter. Espresso.